Jan van der Putten met het NOS-journaal. Nederlandse gokwebsites doen te weinig om probleemgokkers te beschermen... terwijl dat wettelijk wel moet. Onderzoeksplatform Pointer van KRO-NCV zegt dat mensen... tienduizenden euro's per maand kunnen verspelen zonder dat de site ingrijpt. Pointer onderzocht sites als Bed City en staatsgoksite Toto. Bij Bed City kon een speler ruim 40.000 euro vergokken zonder dat er werd ingegrepen. Dezelfde speler vergokte bij Toto nog eens 15.000 euro...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 Uit een EU-rapport blijkt dat 97% van de populaire webwinkels klanten misleidt om ze over te halen tot aankopen. De autoriteit Markt controleert of webwinkels zich aan de regels houden. Shell en ExxonMobil hadden bij de gaswinning in Groningen een nog grotere invloed op de overheid dan gedacht. Dat blijkt uit vertrouwelijke notulen die in handen zijn van de NOS. De oliebedrijven en topambtenaren stemden hun communicatie naar buiten toe voortdurend op elkaar af. En ook na de zware aardbeving van 2012 in Huizingen probeerden ze te voorkomen dat de gaskraan dichtging. Premier Rutte moet zich duidelijker uitspreken over de vraag of Oekraïne versneld lid kan worden van de Europese Unie. Dat zegt de Oekraïnse president Zelensky in gesprek met Nieuwsuur. Zelf vindt Zelensky dat zijn land klaar is voor het EU-lidmaatschap. Hij noemt het signaal waardoor Oekraïne sterker komt te staan in de oorlog tegen Rusland.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 Zin in, zin in Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM. Web nu de leef. Yes, we werden gerust in het radioprogramma. Straks een trok de geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren heen? En uh, wie is de jarige zo? Eerst even, Lady Hawk. Like a girl. I'm on the high. And I don't even know why. I'm punishing myself with all your innocence. You're ready now you To forget what we had You better seal it tight Before the memories go back yeah. Between the devil And the demon tweede gedeelte like vond het radioprogramma fijn dat u het toestel op aanstaat. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Het is vandaag 28 mei en wat gebeurde in 1977? Brand in de Beverly Hills Superclub in een nachtclub. Het ging op Memory Day in Amerika. En daar vonden 165 mensen de dood en 200 mensen raakten gewond... Het was in de cabaretroom, daar was een voorstelling, daar was een, uh, iemand aan het optreden. Uh, kijk, wie was dat ook weer? John Davis gaf daar een show, iedereen wilde er graag bij zijn. Er konden normaal maar iets van 600 mensen in de zaal. Daar zaten er uiteindelijk geschat 1300 mensen, twee keer zoveel als er zaten overal in het gangpad. En uiteindelijk brak er brand uit en die brand die breidde zich uit op het plafond. Niet in zicht. En uiteindelijk kwam hij wel in zicht. En toen moesten mensen vluchten. Te kort vluchtdeuren. Eh, geen rookmelders. Slechte blusapparaten. Nou, je begrijpt allemaal wel. Dit liep echt zo uit op een drama. Gewoon 165 mensen vonden hier daarbij de dood. Slechte bedrading ook. En uiteindelijk was er nog een gerucht... dat er dus ook nog de maffia bij betrokken was geweest. Omdat de maffia wilde een stuk grond kopen voor andere doeleinden. En die eigenaar van deze club, deze Beverly Hills Superclub, wilde niet verkopen, dus ze denken dat de maffia het heeft aangestoken. Maar echte bewijzen zijn daar niet voor gevonden. Dus dat is voor... Ja, ja, ja, ja, ja. Goed. wat gebeurt er nog meer? Ja, in uh, 1913 behalen uh, drie Fransen met uh, behulp van een ballon... als eerste de hoogte van meer dan uh, 10.000 uh, meter. Zo. Oh. Uh, 10 kilometer hoogte. Um, en daarmee uh, zetten ze op dat moment een record. En, uh, en de, moesten zuurstofmaskers op, op 10.000 meter? Dat, um, op die hoogte moet je wel, uh, je wel wat zuurstof uh, bij je hebben, ja. ja dat 1932, de afsluitdijk. Eigenlijk afsluitdam is het, dit is geen dijk. Wordt uh, uh, over twee minuten overeen gesloten, deze dag, in 2000, uh, of 1932. Uh, en dan wordt de IJsselmeer dan... Uh, Zuiderzee wordt een IJsselmeer. En dit is al begonnen ja, in 1886. Toen richten enkele not notabelen uh, uh, een vereniging op, Zuiderzeevereniging, om te kijken of de drooglegging haalbaar was. Onder andere Cornelis Lely is daar een belangrijke ingenieur bij geweest. En de eerste echte, concrete aanwijzing uh, was in 1920. Toen is het de eerste deel gelegd, 100. Uh, uh, 2,5 kilometer. Dat was de korte afsluitdijk. En later is dat uitgebreid. Toen is het in 1927 begonnen. Wat dan uiteindelijk uh, afgesloten werd in 1932. De afsluitdijk. Hoop of het momenteel. slechte zou, uh, deals. Zou uh, uh, op een gegeven moment de hele, het hele ijsselmeer gefolderd uh, ja. worden? Nou ja, wordt onderin, onderin zijn ze natuurlijk begonnen. Ik weet niet of dat zo doorgaat. Ja. Je hebt het wel nodig. Ja, daarom. daarom. Ja. Nou ja, en uh, hoe heet het? In uh, 1966 wordt in het uh, Disneypark... Uh, uh, het uh, Anaheim, wat uh, uh, in Californië ligt... het, het grote Disney, uh, Disneyland... Uh, wordt uh, de attractie uh, uh, geopend. It's a small world. A small world en wat, wat kan je dan ook alweer doen in, het, in het, die attractie? Nou, genieten van dit liedje. En dan de rest ja? van de dag? Zit het, ja, zit het in jou? Zit het in jou? Zet uit dat ding dan. Ik heb je er helemaal geen last meer van. 1961. Ja, het is de laatste rit. Wordt dan officieel gezegd. De Orient Express vertrekt voor de laatste keer vanaf Parijs naar Istanbul. Dat is een lijndienst die in uh, 1883 uh, gestart is. En eigenlijk ook een beetje doorgelopen heeft. Tot, tot 1977. Tot dus in 1961. Stopt hij dan. Uh, om te gaan vanaf Parijs, maar onder andere naam is hij weer wel gaan rijden. Je hebt ook een speciale nostalgische, nostal nostalgische ritten die je nog kan uh, doen. Het is uh, George Nagelmakker. Die is gebiologeerd ge door die lange treinreizen in de VS... Die ziet dat in 1850 of zo. Die denkt van, waarvoor hebben we dat niet in Europa? Dat wil ik ook in Europa. Dus hij is met allerlei belangrijke mensen op de tafel gezit. Het heeft heel veel moeite gekost om het voor elkaar te krijgen. En uiteindelijk werd eigenlijk de Orient Express een soort hotel op wielen. Je kon daar gewoon urenlang, dagenlang in zitten... om van de ene plek naar de andere plek te komen. Je kon er slapen, je kon er eten, je kon drinken. Het was gewoon iets unieks gewoon. En dat heeft hij opgezet, deze George Nakelmakker. En dat was in 1961 officieel dan de laatste rit die ze maakte. Goed, ja, en vandaag in 1942 wordt uh, uit wraak op de moord van uh, de uh, Duitse nazi-leider Richard Heindrich. Uh, die omkomt uh, bij een, uh, bij een uh, bomaanslag. Uh, wordt, uh, ja, <laughs> doen de naties een. Uh, een uh, ja, leggen ze meer dan 1800 mensen om uh, in uh, Tsjechië-Slowakije. Ja. Um, om zo uh, ja, eigenlijk wraak te uh, ja, leggen. Ik heb weer een tijdje in die uh, biografie van deze man zitten lezen. Noem de naam nog eens van deze man. Heinrich. Uh, uh, Rein Reinhard Heinrich. Heinrich. Dat is ook weer een man die vroeger heel veel gepest is. Hij is, er bijna ook, is in jeugd een paar keer dood gegaan aan alle enge ziektes. En uiteindelijk hebben ze hem nog gedoopt geloof ik. Ze hebben hem weer tot leven gewekt. En als dank heeft hij zich nuttig gemaakt in het nazi jurim Dat is echt mooi. Heeft ja. Echt, ja, dat is ja. Mooi. Heeft echt mooi. Uh, maar gelukkig, hij is doodgemaakt. Alleen voor zijn dood is er dan weer zoveel mensen. Oh, de narigheid. Nou goed, we gaan er straks overheen met veel leukere berichten. En de verjaardagen, natuurlijk, die zitten er ook nog even aan te komen, dames en heren. Ja, zeker, die schoolbak leeft. Even een geinige muziek hier, Getting Older, point.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 Catholic, educated With a moonlight motivation We're special kind of sad on the weekend the like throwing stones, yelling glass at the ceiling I'm getting older. Ja, dat hoef je niet elke keer in te wrijven. Ben je allemaal gek geworden. Het is Toepak Live, Feyenoord, Zobast. Nou, het is zorg in Zandvoort. Ik weet niet hoe het thuis zit. Maar hier is het gewoon echt lekker te verdoeven. Zeker. Gefeliciteerd. Ja, zeker. Dan mag je me zeker maar feliciteren. Jouwer. Hij gaat er eentje uitdelen. Die zag je niet aankomen. Goed. Kijk, wie vandaag jarig zou zijn geweest... hij is overleden alweer lang geleden. In 1963, 64 die overleden... is deze man... James Bond... Nee, de man die dit allemaal geschreven heeft. Ik heb het ook Ian Fleming, is Britse schrijver. Hij werkte in de Tweede Wereldoorlog als journalist. en was betrokken bij allerlei operaties van het leger. Onder andere operatie Operation Golden Eye. Oh, werd dat even bekend? Nou, dat was om de Britten via Gibraltar te kunnen blijven communiceren met uh, Europa, met, uh, met Frankrijk en zo. En uh, hij is uh, onder andere lid geweest van de T-Force. Hij had een hele goede achtergrond uiteindelijk voor alle spionageverhalen. En die heeft hij uiteindelijk daar allemaal opgeschreven. En zijn eerste verhaal kwam uit in de jaren 50. Dat was natuurlijk Casino Roya Royale. Onopvallend boekje. Dat vond ergens in de in afvalbak iemand zag hem en uiteindelijk het tweede boek werd steeds populairder en uiteindelijk is hij uh, is het ook gaan, gaan verfilmen en hij heeft de eerste twee films heeft hij meegemaakt hij was toen nog niet zo blij dat uh, uh, dingen uh, de, de hoofdrolspeler uh, werd Hoe weet je weer? Um, Sean, Connery. Uh, Sean Connery Sean Connery ja. maar later dacht hij van nou ja vindt het ook niet onaardig had iemand anders in zijn hoofd maar het was Sean Connery geworden. En uiteindelijk uh, is hij dus overleden in 1964. Toen begon het allemaal net een beetje te komen, James Bond eigenlijk. Ben je James Bond film? Ja, ik, ik, nou, nu ik zo die, uh, die nu muziek en zo weer voor, dan Dat denk gaat... ik, ah, ik zou ze eigenlijk weer even een keer moeten zien. Uh... Oh, dus je hebt meerdere keren al die films gekeken, Rob? Ik Ja, uh, ik heb ze allemaal wel gezien, ja. Oké. Okay. Behalve ja. de laatste paar. Op de een of andere manier kom ik daar... ja, word ik niet daardoor getriggerd of zo. Nee, het is een man die leidt. En daar hebben we niet zoveel mee, vind ik altijd... Goed, dat heb ik hoor. Die... Ik, uh, ik vind de moderne films, die oude films. En waarschijnlijk was dat in die tijd was dat ook zeg maar hoe alle films gemaakt werden. Maar ik, ik vind die moderne films vind ik te veel. Ja? Oké. Okay. Ja. melding? Ja? Oké, ja. Nee, okay. ja. <laughs> ik vind de moderne films vind ik gewoon te veel. Hetzelfde van de rest, zeg Hetzelfde. maar. Het heet niet die James bond vibe, Ja, goed. Ik. ik moet wel zeggen, ik zag Paslein een stukje film over dat... Uh, dat is de bekende scène natuurlijk op het strand. Dat hij dan zijn tegenspeler tegenkomt in zo'n bikini. Ja. Die is ja, later ja. dan weer door uh, een bekende actrice nagespeeld. Maar Don en Halle Berry. Ja, Halle Berry. Uh, toen had de dame in ieder geval een donkere kleur. Dat was ook wel eens even goed. En, uh, en, en als je het origineel bekijkt, dan zie je dus eigenlijk... Hoe vrouwenvriendelijk het is op dat moment, hoe hij haar benadert, ja. en dat is wel. wel ja. Wel grappig om te en dat is ook wel een, een stukje natuurlijk verandering van. Ja. Uh, ja. Hoe we er. Gelukkig zijn we daarin veranderd hoe we daarmee omgaan. En uh, het is de vraag natuurlijk, wanneer wordt James Bond een vrouw? Of zou dat echt allemaal niet kunnen? Ja, nee. nee, dat uh, kan ja. echt niet. Uh. <laughs> Zeker. Degene uh. die ook vandaag jarig zou zijn geweest, hij is overleden in 75. T Bone Walker. Even lekker, Timo Walker. Hij was op jonge leeftijd geïnspireerd. Hij schijnt een van de grondleggers uh, te zijn van de blues. Bij zijn ouders thuis ontmoette hij Blind Lemon Jefferson. Hij dacht leuke vent. Was nog niet zo oud door deze Blind Lemon Jammers. Hij speelde op zijn gitaar. En later kwam je erachter dat deze gast eigenlijk een hele bekende blues-gigant was. En door hem werd je gegrepen en ging je uiteindelijk ook muziek maken. En Stormy Monday, dat is deze plaat... is door zoveel mensen omarmd en zoveel mensen inspiratiebron geweest... om de gitaar aan hand te nemen. Onder andere B.B. King is er helemaal gek van. Hey baby. Is ook wel van hem. T-Bone Walker, dus... Zou jarig zijn geweest. Wie nog weer? Ja, uh, ook vandaag jarig. Uh, Frans van Zoet Wie? Frans van Soet. Ja. Beter bekend als Spike van Direct. Ah, Direct. Oh, ze hebben pas nu nog weer een nieuwe plaat uitgebracht. Dat was niet onverdienstelijk, moet ik zeggen. Ik vind die stem ook goed, hè? Sommige plaatjes die hij maakt lijken zelfs een beetje op David Bowie. Dave Bowie. Dave Bowie, nou dat is toch niet onverdienstelijk. Goed, degene die ook jarig zou, is jarig vandaag... is natuurlijk uh, Billy Vera, At This Moment... is er ook allemaal groot geworden door... het uh, was de themazong van Family Ties... en uh, daardoor is hij ook heel groot geworden... deze uh, um, Billy Vera, 78... Goed, um, uh, ik had er nog eentje volgens mij. Nog een best... Ja, vandaag ook jarig, uh, Mark Felly. Uh, hoe weet het, uh, tussen uh, 1998 en 2012 maakte Felly deel uit... van de populaire boyband Westlife. Aha. Nou, degene die vandaag uh, 84 wordt... Of is er 82? Laat ik niet overdrijven. Uh, even kijken waar had ik het. Ik moet even goed een ding uh, erbij pakken, dus klopt het niet. Nou, ik heb zelf papiertjes momenteel. Uh, hij wordt vandaag 82. Ik heb het over deze man... Hans Dulfer, echt de gast nog steeds op de saxofoon actief. Hij is natuurlijk uh, uh, autoverkoper geweest, columnist. Hij is zelfs ook nog een beetje directeur geweest van The Paradiso in de jaren 90. En in de jaren 30 maakte hij deze plaat. Dit heette Street Beats, maar hij had al meer van die aparte muziekjes hoor. Echt een beetje up tempo. Dat was toen al met een rapper erbij. Hans Dolfer. Hij heeft ook op BNN Nieuwsradio, heeft ook een tijdje jazz gepresenteerd. En nu zit hij al, een, al jaar lang hij bij Concerto Radio. En daar heeft hij ook uh, een programma met uh, jazz. En wie vandaag ook jarig is, Kasia Ollongren. Is vandaag jarig. Ook oh. de uh, politicus uh, en uh, uh, ja, tijd tijdminister uh, van. Uh, Binnenlandse uh, Zaken en Koninkrijkse Relaties in kabinet Rutte 3. Oké. Okay. Uh, zij is ook uh, van de, natuurlijk de... Ja, dat a onder de arm. Uh, ja, ja, precies. Uh, was het ook weer een andere functie? Uh, functie elders. Uh, functie elders, zeker. <laughs> dat kent iedereen nog wel. Goed, vandaag was ze 54. Ja, toch nog wel 54. Ik heb het over deze dame. Begonnen allemaal in die jaren 80. Met neighbors natuurlijk. Ze heeft bij elkaar iets van 60 miljoen albums verkocht. En ze werd ooit gegrepen door Olivia Newton-John. Echt gepakt? Nee, gewoon ge gegrepen door de muziek natuurlijk. Hè. In Grease, toen dacht ze dat wil ik ook. En toen uiteindelijk ging ze met Stok, Aiken en Waterman ging ze in zee. Toen maakten ze deze plaat. Veel later maakten ze dit. Dat was toen wat strakker. Dat ging al richting Madonna, weet je wel. Ze heeft pas alleen nog een plaat uitgebracht. Disco, dat ook weer een beetje teruggreep naar de disco. En Golden 2018. Nog steeds zeer actieve Gali Minock 54... Ja, en wie vandaag ook nog jarig is, is Carl uh, Larsen. Oftewel, hij jarig was, want hij is in 1919 overleden. Maar Carl uh, Larsen was een uh, Zweedse kunstenaar die uh, ja, toch wel bekend was. Uh, voornamelijk van zijn aquarellen, maar ook uh, uh, ja, veel muurschilderingen deed. En later uh, ook uh, samen met zijn uh, tweede vrouw een binnenhuisarchitectuur deed. Ja, groot, uh, groot kunstenaar. En dan is de vraag... De Sinterklaas. Ja, vandaag zou hij jarig worden, maar hij is er ook in 2020 overleden op 19 december. Ik heb is het Sinter... over Bram van de vlucht. Oh, okay. de Sinterklaas. Ik, ik, ik schrok even. Ja, nee, je dacht, dacht dat hij echt niet meer bestond. Maar uh, en hij is, uh, Sinterklaas is er ook van 86-2010. Nog even de laatste boodschap van Bram van de vlucht. Maar als je iets voor een ander kunt betekenen... Doe het dan. Juist nu. Je kunt een lichtpuntje zijn, ondanks alles. Dit is nou niet echt een hele positieve boodschap. Het is wel natuurlijk een handgebaar naar de mensheid. Maar je denkt mezelf. Hij stond ook al heel leuk in het leven al, deze Brand van de Vlucht. Hij heeft echt een lijst met. waar hij gespeeld heeft, wat hij heeft gedaan. Dat is echt enorm. Gewoon vanaf 1961. Het begon met: kind, het kind huilt. Tot en met 2020. Vlak voor zijn dood heeft hij nog in allerlei films gespeeld. Zelfs toen hij Sinterklaas had afgedaan... heeft hij nog in films gespeeld. Als Sinterklaas, die man, is zo actief geweest. En ik vond hem samen spannend met... Uh, Paul de Leeuw altijd heel mooi, die twee met elkaar. Echt grappig gewoon. Nou, als laatste heb jij nog Show. Uh, ja, maar ja, waar we het net natuurlijk ook al over hadden... en waar jij heel erg door afgeleid werd. Cobie yeah? uh, Calais is vandaag oh, jarig. Nou, en zij heeft uh, onder andere uh, uh, twee Grammys gewonnen. Uh, namelijk voor uh, het nummer Lucky... die ze samen met uh, Jason Mraz, nee, en uh, Fearless samen ja. met Swift. Oh ja, mooi dit. Kijk even naar de clip, hoor, oh, sorry. ja. Jammer dat we erbij zinken, zeker. Oh, goed, nou, stop maar. Ja, ik heb er ontzettend afgeleid deze muziek. Goed, hoe oud werd ze ook weer? Ze uh, is van uh, 85. Dus, oh, uh, oh, dat niet echt heel jong nog. Nee, maar ook... Nee, uh, uh, nee ik bedoel niet. Uh, uh, dat je denkt van... Uh, Dit is allemaal een oud clipje waarschijnlijk. Goed, 35. tot zover even uh, de verjaardagen. Uur. Straks de Zandvoortse berichten. En ik zit even kijken, ik heb een hele mooie lijst met uh, nieuwe muziekjes onder andere. Ben ik nog steeds verbaasd over de nieuwe single van de Volks. <laughs> ik vind dat gitaartje zo apart bij de Volks. Het was een punkbandje, een punkrockbandje. Het wordt nu bijna een soort... Uh, met je puntbeentje wordt het gewoon. Met je richting IWF. The Falls, life is yours. Maar even serieus gewoon. <mully> Dit was The Falls vroeger. Ik heb het over het, vijf jaar geleden. Daar zat nog een geluidje van onheilspellendheid in. Iets duister. Er is iets met de wereld gaande. En in deze plaat hoor ik... ik wat, wat hoor ik? Ja, heel eerlijk. E heel eerlijk. E ja? uh, uh, het voelt een beetje alsof ze dezelfde plaat... maar dan ietsje moderner hebben het voelt een beetje als hetzelfde. Klinkt een beetje... Zijn stem klinkt een beetje hetzelfde. Uh, een beetje hetzelfde die zingt. Ja, hij zingt altijd op dezelfde manier. Maar ik, ik hoor bij de, de VOLS wil ik altijd een soort onderlaag horen. Zoals dit: dat er iets gaande is. Het verontrust mij. En dit. Dit kabbelt maar door, jongens. Daar zijn we mee bezig. Nou, sorry. Zo, even de, even de recensies over de laatste plaat van de VOLS. Niet kopen, dat lijkt wel. Dat is ons advies, dat is wel duidelijk. Goed, we kijken even de wereld in. En is het al tijd voor de zandvoortsberichten? Ja, wat zullen we doen? Of zullen we zullen het nog even uitstellen. Ja, laten we het gewoon doen. Laten we laten het, het gewoon doen. doen. Goed, dan kijken we even. Het positief gevoel bij de sportronde. Die was de afgelopen weekend. What the fuck? En dit weekend... Ja, is het dit weekend ook niet... Uh, uh, volgens mij is het uh, niet... Spartan Race, is dat dit weekend? Ja, dat is dit weekend. Ja. Nou, afgelopen weekend hadden ze we dus eerst nog de sportronde Zandvoort. En op allerlei hockeyvelden en in de uh, uh, Korver Sporthal. En bij andere uh, sportscholen werd allemaal demonstraties gegeven. En de uh, organisatie Team Sportservice Zandvoort... Heeft allerlei mensen voorgelicht hoe ze gezond kunnen sporten. Wat je zou kunnen doen. Hoe je kinderen kunnen activeren. Op school hebben ze ook allerlei flyers uitgedeeld. En ze konden ook een stempelkaart meenemen. En dan konden ze, als die het dan helemaal vol hadden gedaan. en dus ze allerlei activiteiten. dan konden ze een prijsje winnen. Dus allemaal goed om die, die jeugd actief te krijgen. En uh, uiteindelijk um, uh, is dat uh, positief ontvangen. Ja. Yeah. Het is dus, uh, uh, bij het Duintjesveld heel uh, veel activiteit geweest. Er zijn heel veel kinderen op, op afgekomen. Dus goed om dit te horen. Ja, nou. ja en uh, hoe heet het? Gisteravond is dus de, de, de Spartan 2022 yes. te start. start. Ja, ja, of, of is het gewoon Spartaan 2022? Ik, ik weet het niet. Um, en die trapt af met de Hurricane Heat. Wow, het, klinkt, het klinkt wel, als je dit bericht leest, je denkt echt dat het uh, over de zombie-apocalypse gaat. Maar yeah. goed, uh, vrijdagavond uh, om negen uh, uur uh, is, uh, is op het Badhuisplein de tweede Zandvoortse editie van Spartan met de Hurricane Heat ge gestart. Evenals de Night Sprint en de Para Heat. Is de Night Sprint, is die nou geweest of wie komt die vanavond? Die uh, nou de de Night speed, uh, die komt nog. Yeah. Ik uh, pak even het programma erbij. Hier. Uh, ja, het is vijf kilometer oh, oh. en het start om half tien. En er zijn wat hindernissen Dank uitgelicht. Dank je. En uh, fluoriserende t-shirts uh, wordt geadviseerd om te dragen. Dat maakt het allemaal even leuk. Nou, goed. het badhuisplein is het hart. En uh, daar is ook de finish en de tenten van de EHBO. Eten en drinken is natuurlijk op te vinden. En nou, goed, de obstakels zijn allemaal uh, verdeeld: vijf kilometer, twintig obstakels, tien kilometer, 25 obstakels, 21 kilometer, dertig obstakels. En uh, wat zeggen ze ook alweer? Uh, wat zei het, is een, uh, uh, uh, het is heel veel genieten en af en toe even afzien. Nou. nou, ik denk dat je het om kan draaien. Heel veel afzien. Af en toe kun je ook genieten. Af en toe kan je ook nog genieten. Dat is ook wel een punt. Goed, andere dingen. Uh, de verbeelding heeft Zandvoort raadhuis uh, uh, uitgeprint. Vanochtend hier ook al een 3D-printje. Ergens van de toren, watertoren. Ja? En nu hebben ze dus ook... Uh, het Raadhuisplein uitgeprint. Die kan je straks in drie verschillende formaten kan je die bestellen. Bij de Verbeelding.nl. Verbeelding is een organisatie die helpt mensen, begeleidt mensen... van de ene plek naar de andere plek. Om alleen ideeën op te doen en ervaring op te doen. En, ze hebben, en die 3D-print die 3D van... Deze, van het raadhuis hebben ze echt wel bijna een week gewerkt. Echt bij elkaar. Tien, tien dagen of zo. Vier dagen printen. Drie dagen uh, details erin verwerken. En het ziet altijd zo makkelijk. Je drukt op een knop en er komt helemaal iets 3D uit. vandaan, maar ja, voorbereidingen voor. <laughs> Bizar gewoon. Ik heb wel weer mensen over gehoord. En uh, moet je dus uiteindelijk. Ja, zo'n zo programma moet eerst gecreëerd worden. En dan komt er uiteindelijk iets tevoorschijn. Dat zit er niet zomaar. Goed. Ja, en uh, de, de hippie uh, boulevardmarkt is inmiddels uh, niet meer weg te denken uit Zandvoort. Al uh, voor de zesde keer uh, vinden we deze markt uh, van 10 juni tot en met uh, 12 augustus... ...wekelijks op vrijdag uh, op de boulevard. Uh, ja, vanuit uh, 35 moderne hippies. Uh, uh, sorry, uh, vanuit... De, uh, sorry. de markt presenteert circa 35 moderne hippies. Ja. Oké, okay, 35 ja. moderne hippies. Goed, Suzanne uh, Janssen... Ja, ja nee. trots op, uh, is trots op haar vernieuwde Amsterdamse Beach Hotel... En ze vonden dat de, de, de traphuis door een beetje leeg waren, die muren. Moet ik er een kleurtje op doen? Weet je al tegenwoordig. Doe maar een kleurtje op met vormen. Nou, het is allemaal geweest. Ze wilde gewoon foto's erop hebben. Dus via Facebookpagina heeft ze een oproep gedaan aan lokale fotografen. Lokale fotografen, hè. Die dan Sandvoort mooi in beeld hadden gebracht. En uh, ze kregen gigantische reacties erop. Uiteindelijk heeft ze gekozen voor vier fotografen. En die hebben geheel kosteloos uh, elk vier foto's gedoneerd... En uh, de afgelopen maandag waren uh, drie van de vier fotografen waren in het Zandvoortse Hotel. En die hebben dus uitleg gegeven bij de foto's. En in, als je in de Zandvoortse kijkt, zijn het vrije foto's. Vra, vrije foto's. Uh, van luchtpartijen, zonsondergangen. Het, het waren allemaal hobbyisten. Geen beroeps. En uh, nou goed, ze hopen uiteindelijk met deze foto's aan de muur... dat ze ook nog een beetje wat kunnen verkopen. Dat zal leuk zijn. Dan snijdt het mes aan twee kanten. Oeh, kijk uit dat scherp mes. Dus, nou nee, <laughs> goed. Uh, heb jij er ook nog op ingeschreven? Nee, ik heb jij er nee, ook geweest of. Nee, dit, dit is niet mijn, dit is mijn niet vakgebied. Je, dit is niet je vakgebied. Dus Daar, uh, je moet heel goed weten waar je, waar je goed in bent en waar je niet goed in bent. Nee. Dus. Uh, nou, oké. Okay. Nou, tot zover de Zandvoortse berichten straks nu je landenkeus. Nee, die is er vandaag niet. Sorry. Zo vakantie. Volgende week, weer. Zeker. Uh, eerst maar even hier: Youngblood Memories. Ah. I up alone, I wake up alone Jonge gast, Young en dit is de nieuwe met M M Will Willow, met Willow, sorry. Uh, memories heet het, ja, herinneringen. <laughs> dat is wel grappig, want ik heb mijn kinderen vaak wel aan de tafel. Ja, ik heb ze echt aan de tafel. Wij eten gewoon nog aan tafel, hè. Dan komen we andere mensen, die pakken het bordje en die gaan dan uh, laag zitten uh, op de bank. Ja, ten eerste moet je die hele bank schoonmaken, want het ligt overal natuurlijk. Wij zitten gewoon nog aan tafel en dan beginnen ze altijd van, oh ja, dat weet ik nog wel vroeger, ja, doen we dit en dat, Vroeger? Je oud beeën, man. Ik ben nog niet eens twintig. Zit je nou te zuur over vroeger? Je hebt nog niks meegemaakt van je leven. Oh, goed, sorry. Ik wil ze niet meteen afbekken natuurlijk, maar het is wel zo. Het is trouwens ook nog een speciale dag vandaag. En uh, ja, ik had nog een stukje geschiedenis liggen. Dat kan niet, dat kan niet later liggen. Daar moet ik het over hebben gewoon. Het gaat over Matthias Rust. En Matthias Rust landt in 1987 op het Rode Plein. Matthias Rust. Rust illegally landed a small plane in the middle of Moscow. Equipped with only a map of the city... the 19-year-old managed to steer his light aircraft towards Red Square. dan I flew over three times at low altitude... to try to drive people away from my landing spot. Het is maf als je de beelden. Zie je gewoon zo'n klein vliegtuigje op het rode plein. Dit moet je even voorstellen... Hij is daar gewoon naar binnen gevlogen. Toen was het ijzeren gordijn was nog niet gevallen. 87. Hij wilde, hij wilde rust brengen. Hij wilde vrede brengen. En had dus al een paar dagen gevlogen over verschillende landen. En uiteindelijk dacht nou, ik ga naar Rusland kijken of ik binnen kan komen. Hij werd gespot. Hij vloog op... 600 meter hoogte. Gewoon lekker in beeld. Uiteindelijk kwam er ook straaljag achteraan. Deden niks. En hij ging met zijn chest naar gewoon een stukje verder. Een stukje verder. Geen wat landen die daar. Hij, wat je hoorde zeggen. Hij had geen plek daar. Maar uiteindelijk landde die bij, vlak bij de brug. Hij werd daar toch redelijk ontvangen. Mensen waren nieuwsgierig naar hem. En uiteindelijk door zijn actie kon Gorbachev mensen, Marschalken, uh, ontslaan. Die daar nog macht hadden. Uh, want die hadden gewoon slecht... Slecht gereageerd erop dus op deze actie. Die hadden eigenlijk gewoon de ingrijp hebben ze niet gedaan. En daardoor kwam er wat meer democratie door deze actie van deze Matthias Rust. En dan denk je van, wat een mooi gebaar. Wat een goede fan deze Matthias Rust. Als je verder leest over deze Matthias Rust. Heeft hij eh, bij terugkomst, heeft hij zijn verhaal verkocht aan de Steun Voor 50.000 euro. Die hebben dat verhaal van hem niet helemaal lekker opgeschreven. Ook omdat ze niet goed kon, Geen groen contact hadden. Daardoor werd hij aangekeken als een half idioot die daar Rusland is gevlogen. Depressies uh, niet meer op straat durven. Uiteindelijk kwam hij dan weer een beetje op straat. Ging hij werken in het ziekenhuis. Heeft hij vrouwen vrouw neergestoken. Hij heeft financiële uh, mensen opgelicht. Uiteindelijk heeft hij als yoga-leraar gewerkt. Pokerspeler. <lacht> nou, Het is een heel bizar persoonlijkheid deze Matthias Rust. Als je de rust hebt, moet je er maar eens induiken. Dus geval, jammer, nee. ja, jammer dat alleen die democratie niet helemaal goed doorgaat. Ge... Nee, dat is toch Gegevens. jammer. Het Gorbachev is leuk begonnen. En toen ging het met Boris Yeltsin weer een beetje naar beneden. En nou, toen heeft Poetin het weer een klein beetje opgepakt. En uiteindelijk, nee, het is weer helemaal terug bij af. Het is heel bijzonder. Maar goed, dat was allemaal voordat de ijzeren gordijn, de muur, naar beneden kwam. Tear ja. down these walls, Mr. Gorbachev. Mooi, vertel. Een uh, jonge vrouw die uh, voor een webwinkel en uh, modemerk kleding aanprest op Instagram... moet uh, ruim 16.000 euro aan uh, bijstand terugbetalen. Volgens de vrouw verdiende ze geen geld, maar uh, ontving ze alleen uh, gratis kleding. De vrouw uit uh, Krimp aan de IJssel uh, ontving sinds uh, begin 2018 uh, een bijstandsuitkering. Oeh. In maart uh, 2019 kreeg ze een, uh, van de uit uitkeringsinstantie uh, uh, van de... ASOL gemeente een tip dat de vrouwen uh, modellenwerk uh, deed en uh, het geld zou ontvangen voor de, voor de webwinkel. Uh, voor voor uh, de modellenwerk. Maar uh, ja, in plaats daarvan uh, ja, ze het dus alleen voor een beetje kleding. En uh, ja, dat hoor je officieel op te geven. Dus ja. Oh, dat zijn altijd van die twijfelgevallen. En dat vinden wij altijd vreselijk. Dat zo'n vrouw wordt. Maar dan zit er soms ook nog eens een andere vrouw achter. En af en toe bereikt dat ons. En ja. dat je denkt van... Oeh, ik kan me ook voorstellen dat ze op de korrel is genomen. Maar er zijn zoveel andere verhalen van de belastingdienst. Dat je die niet meer gelooft bijna. Ja, uiteindelijk heb ik altijd zoiets van... weet Je het, je kan het eens zijn of niet eens zijn met de, met de regels. Maar de regels zijn er. En ja. Ja, als je je er niet aan houdt, dan word je gepakt. Ja. En ja, je kan het risico proberen te nemen om... Uh, uh, om het niet uh, te doen. Maar uh, ja. Ja, je moet echt je best doen om dat uh, onder regels door te duiken. Ik zal er een beetje mee uitkijken. En zeker als je misschien nog van een andere afkomst een andere afkomst hebt. En misschien in een bepaald soort wijk woon. Hoezo, hoezo Word er gediscrimineerd? Nee, nee. Sorry, ik wil dat niet aansnijden. Daar gaan we het niet over hebben. Natuurlijk. Goed. Elfie Templeton. Alton Tempelman, moet ik eigenlijk zeggen. Grappige muziek hoor, dit. Maar dat is altijd wel irritant als je in leest... dat die gozer 19 jaar oud is. En op zijn 13e dacht hij, nou, ik ga gewoon wat muziek opnemen. Demootjes. En uiteindelijk, dat was hij in 2016. in 2019 is hij gewoon uh, professioneel uh, artiest. En heeft hij een soloalbum uit afgeleverd. Toen was hij 15? Ach... Oh. Ja, dat is wat anders dan, uh, uh, ja, dan dat ik al jarenlang aanrommel. Maar goed, maakt niet uit. Toepelkleeft hier fijne toestel op aanstaan. We kijken naar de wereld. Onder andere, frontrustende berichten. <laughs> ja, echt bizar gewoon in de krant. Um, het gaat over een. Uh, een uh, uh, even kijken. Sophie R. en haar vriendin. Die hadden namelijk een uh, jongen in de auto. En dat zou gezellig worden met die jongen. Die jongen dacht op 13 november 2021. gezellig avond tegemoet te zien. met Sophie R. en uh, Sanne V. Uh, die, uh, hij was 17, zij waren 19. En toen zou zouden ze hem naar huis brengen. Want ja, ze hadden een auto. En toen werd hij uiteindelijk vastgebonden. Hij kreeg tape om zijn hoofd heen. Hij werd bedreigd met een tang, met een nijptang. En ze zouden wel even daar beneden wat afknijpen. Als hij niet gauw uh, geld zou overmaken. Zijn inloggegevens zou geven, bankgegevens, alles... Moest je geven Moest En uiteindelijk zouden ze nou hem rust, rust laten. Dit liep helemaal uit de hand. En de ene Sofie geeft dan Sanne de schuld. En Sanne geeft Sofie de schuld van... Ja, ik liep hem meeslepen en ik was bang voor Sofie. En ik was bang voor Sanne en ik wil niet eraan onderdoen. En deze gast dat gewoon lekker vastgebonden achter de achterbank. Dacht met twee vrouwen een wilde nachtige boete. Dus dat werd ook wild, maar uiteindelijk niet van zijn hoofd had. Uiteindelijk krijgen ze nu 73 dagen uh, werkstraf. En die anderen zelfs nog meer, 90 dagen werkstraf. Ja, en dan zegt een van de advocaten, jullie zijn geen Telma en Louise. Die film ken je niet. Maar nee. nou goed, dat was een film ook over twee wilde vrouwen. die uiteindelijk ook een man gijzelen in de ze, auto. Maar uh, ze hebben dus iemand gegijzeld. Ja, om uitgen... bedreigd. Ja. En uh, afgeperst. Afgeperst. En het enige wat ze krijgen is een werkstraf. Uh, werkstraf, ja. En, uh, en uh, ook nog wel, nee. Er zat ook nog wel iets anders bij hoor. Werkstraf. En 90 uur. 73, voorwaarlijke werkstraf. En 90 uur een contactverbod met de slachtoffer. Nou, dat lijkt vanzelfsprekend eigenlijk. En eh, ook nog voorwaardelijke tbs- en leug jeugdbehandeling hebben ze gehad. Of krijgen ze ook nog weer. Dus, nou ja, goed. De uitspraak komt nog, hoor. Dus dan dus gaan ze erover bomen. 10 juni wordt de uitspraak. Ik, ja, ik, ik vind het nogal een lage... Uh, ja, maar het is, ik bedoel, voor hun was het een spel. Er is niks gebeurd. Hij is alleen bedreigd geweest. Er is niks stuk geknipt. Maar uh, uiteindelijk heeft hij daar wel om drie uur in die auto gezeten. Achter de auto. Dus hij ja, heeft trouw trauma over. Durft de straat niet meer op. Ook niet met vrienden. Heel door Twee vrouwen. Achter, wat, wat hebben ze met je gedaan? Nou, ik blijf thuis. Nee, ja, die gasten nemen we niet meer mee natuurlijk. Nee, maar... Dat, ja, nou, ik uh, ik verbaas er ik, nou, ik me erover dat... Uh, dat het, kijk, natuurlijk hebben ze niet, maar het is toch. Nou, ik vind voor, voor een gijzeling... Ja. En een, uh, uh, ja, ik vind, ik verbaas me erover. Ik vind het een werkstraf. Vind ik best wel. Uh, Beetje weinig. Nou ja, ja. Ja, ik heb, wel, geen, ja ik heb geen, ja, ik heb daar geen vergelijkingsmateriaal mee. Dus ik dat, uh, Ja, je zou ook denken van, hij is bedreigd. Ze heeft heel veel indruk. Je zou bijna eerst bij hem moeten gaan kijken hoeveel indruk het heeft gemaakt, om uiteindelijk tot een straf te komen. Ja, maar, maar uiteindelijk. Ja, nou ja. Ja, goed, jij gaat nog even over nadenken. Ja, ik ga er. Ik ga hier ik even zin. rustig over, uh, over ja, nadenken. Heb je aangemeld voor een jury, jurylid? Uh, dat, uh, dat is niet in Nederland. Nee. Nou, dat, misschien moeten we dat wat gaan Dat gaan ze binnenkort een druk doen. Maar was toch bij. Momenteel is een grote oh, zaak met Johnny Depp door, en. Uh... Uh, uh, uh, uh, er is, uh, is onderzoek uitgebleken dat uh, gemiddeld uh, uh, na alle informatie en dergelijke dat een. een, een uh, een jury eigenlijk dat er niet een ander oordeel uitkomt... dan als een uh, rechter, rechter uh, alleen de rechter het doet. Oké. Okay. dus, dus ja, het is wel, Ik niet. moet zeggen, ik heb wel eens iemand gesproken... die in zo'n jury heeft gezeten en, en die werd dan opgeroepen. Het is wel spannend. Ja, dat, te overleggen en te bomen het erover. Het geeft wel verdieping aan je leven. Want te, je bent echt een tijdje ja, helemaal het, gefocust op iets. Hè. En het maakt je ook wel, uh, denk ik, be meer betrokken bij het uh, rechtelijk systeem. Dus ja, dat, ja, uh, dat ja. is dan wel weer. Ja, uh, precies. En dan, dan, uh, die, grappig, hij stond dan voor die dag, stond hij, kon hij op, opgeroepen worden als jurylid. Dat is een bijzondere iets. Goed, tijd voor een nieuwe plaats van The Feeling. Er bestaan al wat jaartjes. Los, hope, love. Daardoor zijn ze verder gaan en hebben een nieuwe single, High Like You. When you awoke early to make deals with Kuwait, But you're making up for them Ja, het klinkt als van de ouds en niet, on, niet onvervelend. Niet, uh, niet onvervelend, heel, niet vervelend in ieder geval. Yes, yeah, de nieuwe single heet... Ik zit even kijken in het lijst. Waar staat hij nou? Hier. Hi, uh, like you and hope, uh, love and uh, loss. Dat is uh, waar de cd voor staat. En na uh, zoveel jaar hebben ze een nieuwe plaat uit. We zitten nog een beetje na de bomen. Of het feit van wat er nou precies gebeurt in die auto... met Sophie R. en Sanne V... En deze jongen die achter op de achterbank vastgebonden zat... en uh, uiteindelijk met een uh, nijptank bedreigd werd... om allerlei dingen daaronder af te laten knippen. En wij hadden zoiets van... Wacht even, je bent 17 jaar, je stapt in de auto met twee vrouwen... en dan uiteindelijk eindig je vastgebonden op de achterbank. Ik bedoel... Ja, vrouwen kunnen sterk zijn, maar ik, ik twee vrouwen ja, die je vastbonden... Ik, ik denk dat er toch een ander soort spel aan het vooraf is gegaan, denk jij? Ja, nou ja, dat... Kijk, het moet haast wel, ook als je de straf... Uh, ijs, zeg maar. uh, ik heb even opgezocht. Ja. Uh, want ik vond het nogal weinig voor, voor, voor gijzeling. Ja, de, de, de straf de, zou zijn 73 dagen, drie, dagen voorwaardelijk. En een werkstraf van 90 uur. Ja, maar de maximale straf die staat op, uh, op vrijheidsberoving. Uh, Wederrechtelijke vrijheidsberoving, om het uh, goed uh, ja. uh, uit te spreken. Is 8 jaar. En op gijzeling is 15 jaar. Dus dat is nogal, nogal wat meer. Maar ja, dat is denk ik dan uh, geldt dat voor als je echt iemand langere tijd uh, van zijn vrijheid berooft? Ja. ja. Uh, de vraag is, was het een uh, vooropgezet plan? Of is het gewoon spelende wijs is het die kant op gegaan? Als je denkt van nou, uh, willen jullie me vastbinden? Oh, goed, bind bin we me vast, ja, wat leuk. Hij uh, zit hier vastgebonden. We kunnen ook geld aan hem vragen. Zullen we geld aan hem vragen? Ja, we gaan er geld aan hem vragen! Ik heb hier nog een nijptang, zullen we het net doen of iets af gaan knippen? Nou, en voordat je weet zit je in een spel dat je denkt, wat the fuck? Waar ben ik in beland geraakt? Ja, Zo dat... zou het gaan kunnen zijn. Ik bedoel, nou, 17 in 19, net een beetje uit dat, uit dat speelcultuur vandaan. Of zo? Of nee? Ja, ja, ja, ik zie bij jou nog geen... <laughs> Je hebt ik, niet ja, ik, vind het, ik vind het nog steeds een apart verhaal. Nee, maar goed. Het is een apart verhaal. Nou goed, we zullen 10 uh, juni is de uitspraak van deze, deze ja, rechter We houden het in de gaten. We houden het in de gaten. Het blijft toch boeiend. Je hoort er vrouw. ook meer wat van. Twee vrouwen en een man op de achterbank. When my life I beg for more time Nothing scares me like my irrelevance That's why I fill every silence with nonsense From tomorrow on I'm gonna be legit no more Saying things for the hell of it, you know The Een beetje tegen de aan. Zoek, Ja, een nieuwe plaat uit. En die hoor je hier. If you know... you like this again. Ja, nou, dit is van het laatste album. Goed, het is uh, tegen het einde van het radioprogramma. En uh, natuurlijk is afgelopen week de man... die uh, van die synthesizer muziek uh, maakte... is van ons heen gegaan. Misschien ken je dit nog. Het wereld van de toekomst. Het Ginticulaar. Ja, dit als jingle, maar ook deze plaat is van hem, hè? Oh, het zijn van die klassiekers. Dit heb ik zo vaak geluisterd vroeger. Ik heb het over Van Jealous Pulstar, maar ook dit was ook zo'n hele mooie klassieker. Het was één heel nummer. Er werd alleen maar gepraat over de afstand tot de zon. En de doorsnee van de planeet. En dat gaat over het hele nummer door. Ik heb daar urenlang eens te kijken. Ja, zo dat, dat, dat, heb ik mijn jeugd doorgebracht met dit soort muziek. Dat is toch grappig. Dit is allemaal van die leuke chewetjes die overal nog steeds voor worden gebruikt. Hè. Van jealous, Hij was 79 en ging voor ons heen. Goed, wat kan jij nog melden? Ja, in uh, Louisiana, in uh, de Verenigde Staten, zijn twee mannen door de lokale politie betrapt op het vervoeren van een compleet huis. Huh? Uh, althans, de agenten troffen uh, na een melding uh, het huis aan op een uh, truck, maar de bestuurder... Uh, uh, waren, de bestuurders waren met de Noorderson vertrokken. De twee heren die verantwoordelijk zijn voor de overtreding zijn kort uh, daarna gearresteerd. De 15 meter breed, uh, het 15 meter brede huis blokkeerde de weg uh, en vormde een gigantisch gevaar. Uh, op dit, uh, om die reden uh, sloegen omwonenden alarm en vluchten de mannen die uh, het huis probeerden te verplaatsen. Um, het uh, gaat uh, volgens de politie om een conflict tussen de bewoners en het, uh, uh, van het huis en uh, de lokale autoriteiten. Al uh, enige tijd duurde. En uh, de bewoners uh, moesten de juiste vergunning hebben om het huis uh, te verplaatsen. Maar uh, die weigerde hij uh, uh, te regelen. En okay. uh, ja, toen dacht hij, nou dan doe ik het gewoon zelf. Ja. Ja, ja. Ja, ja, Dat is ja, niet ja. helemaal goed. Uh, het zijn vast nog af... van die houten, houten huizen. Dat kan gewoon niet anders. want Dan kan je natuurlijk niet zomaar vervoeren. Ja, uh, uh, ja, het is wel een. Uh, ja. Een soort houthuisje. Ja. Yep, nou goed, het is vandaag wel in ieder geval um, de, de, de dag dat er weer overleg wordt gevoerd. Het is gewoon, gewoon echt heel belangrijk dat dit doorgaat. Natuurlijk. From my Cold Dead Hand. De NRC, we begonnen ermee. Die hebben vandaag overlegd. Oh, gelukkig in Texas. dus is een mooie plek om daar overleg te voeren, natuurlijk. Want ja, dat moet gewoon doorgaan. Want het enige wat helpt, is natuurlijk. The only thing dat stopt. Een slechte guy met een gun... is een good guy met een gun. Zeker. Daarvoor moeten er meer wapens worden gekocht En dat gaan ja. we in Amerika. In oh, ja. ieder geval voor elkaar krijgen. En dan komen we weer uit bij die mooie toespraak van die coach. Ik ben zo of van hier te and en te to to the, ja, de... Ja, precies. Je weet, we weten wat je wil zeggen. Goed, ik moet zeggen bedankt voor jouw aandeel. Yeah. Leuk dat je er een keer was. Vond, ik vond het weer leuk. Ja, ja zeker. Marcus, school weer aan bij het. Laatste plaatje voor 10 uur. Mooi weekend. Goed weekend. Hoi hoi. Hoi hoi. I can be rational.